9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1 Journaal zijn we bij de persconferentie van de commissie Wijfels over de toekomst van de banken. Eerst nu het NOS Journaal. Door opmerkend. De consument moet weer centraal staan bij de banken. Een hypotheek of pensioenproduct moet simpel en standaard zijn... zodat klanten ze kunnen vergelijken. Dat stelt de commissie Structuur Nederlandse Banken... onder leiding van Oud-Rabobank Topman Wijfels. De commissie vindt ook dat de risico's die banken lopen... moeten worden ingeperkt. Om klanten te beschermen moeten activiteiten met een groot risico... apart worden gezet. De kapitaalbuffers van de banken moeten worden versterkt. Dat moet sneller gebeuren dan nu de bedoeling is.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 Hoger is. Nou, dat is inmiddels de situatie in de helft van de EU-landen. Het gaat dan om de landen als Spanje en Griekenland. Nederland heeft 10% van de jongeren tot 25 jaar geen baan. Zij hebben dus niets aan dat Europese banenplan. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken... wil jongeren met een Wajong uitkering laten herkeuren. Wie kan werken, moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Tot het zover is, krijgen de jongeren een bijstandsuitkering... schrijft Kleinsma aan de Kamer.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 Aan doen zijn samen met het NFI, is om te proberen via verwantschapsonderzoek te kijken of er wellicht verwanten van ons heulmeisje in de databank zitten. En aangezien wij nog niet voldoende DNA-kenmerken hadden, zeg maar, willen we nu proberen om dat aantal te verhogen, zodat we een betere slag kunnen maken in die databank. Het heulmeisje werd in 1976 dood op parkeerplaats de heul in Maasberge gevonden. Zeven jaar geleden werden haar resten ook al eens opgegraven voor onderzoek. Het weer wolkenvelden overheersen. Af en toe is er regen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Later breekt vooral in het westen soms de zon door. Wind neemt af, het wordt 17 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen, morgen overdag zon. En de dagen daarna wordt het warmer en schijnt de zon vaker. Wordt het 18 tot 25 graden. Zwaan bij de ANWB de vrijdagochtendspits. Is ja. er nog wat van over? Die is uh, relatief rustig. Nou, eigenlijk nauwelijks op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat een auto in brand, dus dat veroorzaakt wel vielen Bij Rudolf drie kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En bezoekers onderweg naar Assen, die staan nu al in de file op de A28 vanuit Hogeveen. Tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid, vier kilometer. Banken in Nederland moeten stabieler worden. Hoe ze dat moeten doen, hoort moet u zo dadelijk.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 Staatssecretaris Steven van Justitie had enigszins goed nieuws voor het gevangenispersoneel. Of ze daar zelf ook tevreden mee zijn, dat hoort u zo dadelijk. En banken moeten minder risico lopen. En ook hier gaat het om het zilverwerk, zegt Bert van Sloten. Hij is bij de persconferentie van de commissie Wijfels. En die presenteert op dit moment haar bevindingen over de toekomst van de banken. Hoe ze beter beveiligd zijn tegen schokken in de economie. Wat we al weten van de commissie is dat huizenkopers... bijvoorbeeld straks spaargeld moeten meenemen als ze een huis willen kopen. Dus een hypotheek willen krijgen. Dat lekte gisteren al uit. Bert van Sloot, u hoorde hem. Uh, die is bij de presentatie van dat rapport. Bert, wat zegt de commissie nog meer? Nou, Het belangrijkste is eigenlijk dat er meer concurrentie ook moet komen... tussen de banken. Er moet uh, In Nederland moet er ook ruimte, worden, uh, moet er ruimte komen voor buitenlandse banken. Die moeten op de Nederlandse markt kunnen toetreden. En eigenlijk zeggen ze, over dat zilverwerk uh, gesproken... dat de staatsbanken zo snel mogelijk geprivatiseerd moeten worden. Ah. Als het kan. De comma is wel van belang. Ja. Dus daar is wel een klein verschil met de heer Wintjes. Maar goed, de intentie is hetzelfde. Het zilverwerk moet dus verkocht worden. En verder zeggen ze, er moet eigenlijk een soort kredietunie komen... want het probleem is, er is te weinig geld voor het MKB. Het midden- en kleinbedrijf heeft ongelooflijke behoefte aan geld om te investeren van belang, ook weer om onze economie aan te jagen. En daar moeten we creatief over na gaan denken. Dus denken ze aan dat crowdfunding. Er kwam gisteren nog een bericht over dat dat heel populair is. MKB-obligaties moeten er kunnen worden uitgeschreven. Alle hindernissen die daar zijn, moeten eigenlijk worden weggenomen. En verder analyseren ze gewoon uh, van hoe het erbij staat, het ons bankenlandschap. Ze zeggen, we hebben te weinig banken... en eigenlijk moet er een soort ander soort bank bijkomen. Banken niet meer afhankelijk van de staat, kleiner... en de banken die er zijn, moeten minder last hebben van de hypotheken. Die hypotheken moeten eigenlijk, als ze goed zijn... onder worden gebracht bij een soort nationaal hypothekeninstituut... zodat die banken weer kunnen doen waarvoor ze in oorsprong zijn opgericht. Namelijk geld lenen aan uh, ons, aan burgers, aan, uh, aan bedrijven. Zodat, dat staat er dan net niet bij, maar dat is wel de achterliggende gedachte... de economie ook weer gestimuleerd uh, kan, uh, kan worden. En... Nog wel van belang. En moet eigenlijk ook uh, een bank komen die gewoon lekker failliet kan gaan. Die niet gered kan worden door de staat. En dat heeft dan alles mee te maken dat al die risicovolle activiteiten... Uh, ja, niet meer uh, bij één bank ondergebracht moeten worden, maar apart moeten worden gezet. Ja, en even over die kredietverlening, Bert. Want uh, dat kan de commissie nou wel graag willen. Maar die banken moeten ook steeds grotere buffers uh, houden. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe rijmen ze dat met elkaar? Ja, dat, uh, dat, dat, dat benoemen ze ook uh, inderdaad. Daarom zeggen ze, je moet een aantal van die dingen, zoals bijvoorbeeld die hypotheek moet je daar eigenlijk voor een deel weghalen. En je moet dus zorgen dat ze op die manier... uiteindelijk ook ons als klanten meer geld kunnen gaan Hebben ze wat uitlemen. meer de vrije hand? Hebben ze wat meer de vrije hand. Oh, nee. Hoeven ze dus eigenlijk niet... Uh, ja, je, uh, als je ongelooflijke lasten hebt van één ding... ja dan zucht je daaronder. Maar als je dat een beetje wegneemt... ja dan heb je dus meer de vrije hand om echt te investeren. Hij is op dit moment hij is net begonnen hoor. Uh, Wijvels, zullen we eens even meeluisteren? Ja. Ja, maar wijfels als het goed is van de commissie Wijfels... Ja, even ik proberen. hoor hem wel, maar uh, jullie horen niet? hem niet. Nee, <laughs> nee, dat gaat helemaal mis. Nou zo ja. hoor je hem wel, zo hoor je hem zo niet. Zo hoor je hem wel, zo hoor je hem niet. Maar hij, uh, hij is aan het, uh, aan het praten. Nou, dat houden we dan even te goed. Ik ja. ga uh, verder luisteren en ik meld me zo weer. Ik wou net zeggen: snel weer dan naar hem toe, naar Wijfels, Bert van Sloten. En dan hoort u zo dadelijk meer van hem. Commissie Wijfels dus. kijkt naar de stabiliteit van de Nederlandse banken. Hij heeft daarna gekeken. En komt op dit moment met de conclusies. Staatssecretaris Steven van Justitie had gisteravond toch nog nieuws. Een groot deel van het personeel, de gevangenissen die gesloten zullen worden, krijgt nieuw werk. Dat meldde hij in debat met de Tweede Kamer. Nu contact met de bestuurder Frans Cabo van de ABFA Cabo, de bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat, uh, dat klinkt als goed nieuws. Vindt u dat ook? Ja, hoe moeten we dat kwalificeren? Dat was gisteren ja. wel een verrassing, laat ik zo zeggen. Um, en uh, ja, mijn leden waren niet echt enthousiast. Laat ik het zo zeggen, ik heb geen enthousiaste reacties gehoord. En dat snap ik ook wel, want de staatssecretaris van TV heeft natuurlijk wel meer toegezegd. Heeft onder andere toegezegd dat hij veel minder inrichtingen zou sluiten. En die toezegging is hij ook niet nagekomen. Nee, niet helemaal. We zijn wel nee. enigszins uh, sceptisch. Enigszins en daar komt het natuurlijk nog bij. Kijk, mensen hebben voor dit beroep gekozen. Hè? Werken voor de veiligheid van Nederland. Werken in zo'n penitentiaire inrichting. Het begeleiden van gevangenen naar... Uh, naar de maatschappij toe ja, en, en het bewaken van rijksgebouwen is natuurlijk toch wel een hele andere tak van sport. Ja, het dienst, heel ja de dienst justitiële inrichtingen, hè, daar zouden dan de mensen onder dak worden gebracht. Is daar wel werk, weet u dat? Nou, op, op dit moment uh, weet ik het niet, want hij, uh, want hij zegt dat, maar ik weet dat, dat het Rijksbeleid is om zo min mogelijk gebouwen te hebben. Uh, wat ik ook begreep, dat, er, uh, dat, uh, dat het nu oud is, hè, dus ik kan ik doen extern het. Ja, die mensen zullen dan ook een baan, uh, een baan kwijtraken. Dus in de totale werkgelegenheid zal het natuurlijk niet zoveel uh, uitmaken. Maar ik denk dat voor een aantal mensen zou het een oplossing zou kunnen zijn. Maar je kan je ja, afvragen of dit voor mensen een passende functie is. Maar goed, hij, hij zal het naden moeten concretiseren. Hij moet met concrete voorstellen erover komen. En we zullen natuurlijk alles, uh, alles met goede inslag uh, bekijken. Ja, het lijkt beter toch dan werkloos worden. Het is, uh, het is, uh, het is beter dan uh, thuis op de bank zitten. Maar, uh, um, kijk, wij, zijn, wij vinden het nog een slecht plan... Het was een slecht plan, het blijft een slecht plan... en het heeft natuurlijk enorme effecten op de veiligheid... en op de weggelegenheid van deze mensen. En het is, ja, wij vinden het niet echt een, echt een passende functie. Misschien voor een aantal mensen wel. Maar, uh, maar goed, wij, wij zullen alle voorstellen daarop... Uh, gewoon op, op zijn waarde beoordelen en aan onze achterban uh, voorleggen. Ja, u klinkt niet alsof u nu direct de acties van het gevangenispersoneel opschort. Nee, daar zijn, zijn we nog niet van plan. We gaan er nog over praten. Uh, gisteren is uh, Hogeveen in actie geweest... Uh, um, staatssecretaris Steven had ook niet zo goed nieuws over het sociaal beleid voor de mensen. Want dat loopt in 2016 af. En hij wil niet verlengen voor de, uh, voor de mensen die na 2016 uh, bovenvertaald worden. En dat is eigenlijk 80% van de mensen die die uh, getroffen wordt. Uh, want hij wil het alleen maar als zij als het zelf gaan betalen. Uh, zal, ik, uh, zal ik maar zeggen. Dus, uh, dus nee, hij had gisteren niet zo vreselijk goed nieuws. Nee. Frans Cabo van Cabo, Hartelijk dank. Ja, dank u wel. Voor uw uitleg. Goedemorgen. Gaan we naar de Verenigde Staten, want het was een bijzondere zitting in de Amerikaanse Senaat, waarin gisteren het groene licht werd gegeven voor een ingrijpende migratiehervorming. Door die hervorming verandert de grens met Mexico in een haast onneembare muur en de Verenigde Staten in een fort. Ja, dat is de prijs die Obama waarschijnlijk moet betalen voor de legalisering van 11 miljoen illegalen... die al wel in de Verenigde Staten leven. Sergeant Arms, will restore order in the gallery. Yes, we can! wordt er geroepen vanaf de publieke tribune na de stemming.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 en zo gaat hij Obama dwingen om per decreet het migratieprobleem op te lossen. Al dus Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. gaan we nog een keer naar Marco Robin visser Want meer dan een kwart van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. Vaak ja. omdat er geen geld is. Maar ja, geld voor een ijsje is er altijd toch. Ja, geld voor een ijsje? Nou zeker. Ik hoorde het net van meneer Di Marco ook. Je kunt hier nog voor 1,10 euro en 10 cent een ijsje kopen. Hè? Ja, inderdaad. En dan, ja. Krijg bol, ja, dan krijg je een echte bol. Een goede bol? Ja, ik krijg een echte bol, een horentje, een servetje, een lepeltje, een tafel en een stoel. En die kunnen gebruiken maken voor het toilet. En dat allemaal voor 1,10 euro. 10. Dat is dan nou toch al, dat is een budge, de budgettaire oplossing. Vind <laughs> ik bijzonder sympathiek. Maar meneer Di Marco, uh, u maakt ambachtelijk ijs te os. En u geeft ook les in ijsmaken. Ja, ja in Wageningen. En dus, u ja. bent ook een ondernemer in hart en nieren. Ja, ja, ja, ja, ja. Inderdaad. Nou kwam meneer Di Marco luisteraars net met de krant. Druk bewegend met de krant. De NRC van gisteren is dat hè? U heeft een artikel uitgekozen. Ja, ik vond het wel grappig want iedereen roept natuurlijk van recessies en het gaat slecht met de economie. Ik heb het idee dat er meer tussen de oren zit. Als je hier leest dat de mensen dat wij Nederlanders 1213 miljard aan vermogen hebben. Een gedeelte van de pensioenfondsen natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk wel spaargeld hè? Het artikel over spaargeld in NRC. We hebben 1,213 miljard om leuke dingen mee te doen. Dat ja. zijn een heleboel ijsjes. Dat zijn een heleboel ijsjes, ja. <laughs> Dan kun je een paar keer mee rond de aanbod met ijsjes. Ja. We krijgen de druk met scheppen. <laughs> zeg, meneer Di Marco, uh, misschien een vraag naar de bekende weg. Maar gaat u zelf nog op vakantie? Ja, zomers natuurlijk niet. En Winters uh, ligt er een beetje aan. Mijn voornemens zijn wel om, uh, om dit jaar naar de Biennale te gaan. Dat is uh, het tweede jaarlijkse evenement om twee jaar in Venetië. Ja. Uh, twee, twee jaar geleden is dat uh, niet doorgegaan met de verbouwingen. Met de recente nieuwbouw van ons. Mm. Maar ik ben wel voornemens om dit jaar te doen. Ik ben niet. Iemand die lang op vakantie gaat. Uh, maar ik vind het wel leuk om een weekend, een lange weekend, een paar dingetjes te doen. Maar het kan er dus ook nog wel af bij u? Ja. Met uw goedkope eisjes. Ja, ja. Nou, de mensen, inderdaad. Nou goed, is de vraag natuurlijk van. is mijn besteedbaar inkomen uh, minder geworden? En, ja. ja, dat is ook zo. Dat moet je echt uh, met cijfertjes gaan tellen. En uh, is dat inderdaad zo, dan betwijfel ik dat. Aha. dan betwijfel ik dat. Het gaat nog wel goed, hoor ik zo hier. Nou, je moet natuurlijk wel, uh, als, je, als je veel tegenwind krijgt... Dan moet je hadden moeten trappen. Dat is ja. natuurlijk wel zo. Je zult, we zullen creatiever moeten zijn. De consument komt niet meer naar je toe omdat je toevallig een leuke jongen bent. Maar de consument wil wel waar voor zijn geld. Ja. Nou, ik ben de hele ochtend op zoek geweest naar tips... voor een goedkope budgetaire vakantie. Goedkope vakantietips. Tips voor een goedkope vakantie. Uh, ik heb hele leuke reacties op het weblog gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Mensen die op zoek zijn naar tips, kijk daar vooral. Zelf ook even toe. En meneer Di Marco. Behalve dat bolletje van 1 euro 10, heeft u nog een goede tip voor mij? Ja, ik, vind, ik zou zeggen van uh, blijf wel een eigen land. Dan uh, dat is best wel creatief uh, om, om dingen te doen. En uh, uiteraard uh, het probleem is natuurlijk dat we dadelijk uh, met massaal vier, uh, vier, vier weken weggaan. Ja. En uh, ja, dat uh, de te horeca zal natuurlijk ook al indirect merken. Maar een heleboel mensen gaan niet meer weg, dat is het nou juist. Maar het is ook helemaal niet erg om in eigen land uh, te moeten blijven. Nog even, mevrouw Huse, die zit hier ook, die heeft er, uh, de ijsje alweer op. Ja, hij was erg lekker. We kunnen gratis leuke dingen doen in Nederland. Er worden hier bijvoorbeeld allemaal Italiaanse auto's neergezet... want het is Italiaanse Week in Os. Het is maar een idee. Ja, absoluut. Uh, morgen hebben we een prachtige show met uh, Classic Cars uit uh, Italië. Kosten allemaal niks. Kun je zo naartoe, ja. gratis en voor niks. En daarnaast hebben we natuurlijk hele mooie recreatiemogelijkheden langs de Maas. Heel mooi project Kunst aan de Maas. Waar je gewoon gratis langs kunt lopen, langs kunt fietsen of zelfs langs kunt rijden met de auto. Lekker weg in eigen land. Ja, zeker doen. <laughs> ik zou zeggen, uh, Marcel, de groeten uit Os. En ja. uh, kijk eens beter om je heen, hè. Want ja. het is gewoon, het, het regent stelen, maar het is gewoon een leuk land. Daar moeten we naartoe naar Os. Waar ga je <laughs> trouwens zelf uh, op vakantie, Mark Robin? Ik heb al mijn geld in mijn nieuwe huis gestoken. Oh, dus... <laughs> dus ik moet een beetje op een houtje bijten. Ja, klussen in eigen huis, oh, dat is oh. ook leuk in de zomer. <laughs> Mark Robin Visser, u leest zijn blog trouwens op onze website, nos.nl. Is er nog iets over van de ochtendspits Wijn aan het Zwaan? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, we moeten ook naar Assen blijkbaar. Ja. De 83e titi, titi, titi. Ja. Precies. Op de A28 loopt het daar dan vast vanuit Hogeveen tussen de afrit Westerbork en Assen Zuid 4 kilometer. David Bowie dan nu misschien met een vakantietip. tip. Misschien ook wel niet. This is not America. This is not America. Dit is het NOS Radio 1 journaal. A piece of you, a little piece of you. Missie Wijfels presenteert het advies over de banken... hoe ze stabieler moeten en kunnen worden... en dat de consument, dat bent u en ik, weer centraal moeten komen te staan. Bert van Sloten hoorde u net al even. Hij volgt Wijfels en wat hij vertelt... Bert, wat is er tot nu toe bekendgemaakt? Hoe moet dat gebeuren, meer stabiliteit? Nou, meer stabiliteit moet uh, vooral gebeuren door het ook minder complex te maken. Uh, Wijfels, uh, met zijn commissie overigens, die de opdracht heeft gekregen... van het kabinet om daarna te kijken, zei van het moet eenvoudiger. Uh, de consument moet ook het idee krijgen... wij worden niet gepakt door dit financiële product. We moeten het ook gewoon snappen. Iets minder kleine lettertjes en iets minder grote, dikke pakken papier. Gewoon simpel. En dan heeft hij het vooral over hypotheek... En dan heeft hij het over pensioenen. Uh, dat is eigenlijk de bedoeling van hoe, uh, hoe, hoe het simpeler uh, kan. En uh, zei hij, en daar hadden we het toen straks al over, en dat wilde net je laten horen omdat hij daar net over aan het praten was. Maar het lukte even niet, maar nu wel. Hij zegt uh, van, uh, nou die banken moeten ook niet meer allemaal in staatshanden zijn. Met de verstrekkingsnormen uh, trekt de concurrentieverhoudingen in de Nederlandse bankenmarkt gelijk door uh, de banken die in handen van de staat zijn, te privatiseren zodra de omstandigheden toelaat een nuance ten opzichte van wat ik gisteren anderen heb horen zeggen. Ja, en die andere, dat was natuurlijk de heer Wientjes van VNO... die gisteren het had over dat zilverwerk wat verkocht moest worden. Ja. Nee, heeft hij daar nog iets over gezegd verder dan ook? Of, uh... Nee, de term zilverwerk is uh, verder nou in die zin allemaal. nog niet uh, gevallen. Maar wie weet uh, zo dadelijk, uh, want uh, de minister van Financiën... gaat zo dadelijk het uh, rapport uh, in ontvangst uh, nemen. De heer Dijsselbloem, uh, hij heeft er tenslotte althans zijn voorganger... Jan Kees de Jager omgevraagd en uh, ik denk dat hij ervan... Er zeker ook nog wel iets over zal zeggen. Want het is natuurlijk een van de aanbevelingen die Wijfels doet... en gisteren in nog sterkere bewoordingen... Eh, VNO-voorman Bernhard Wintjes heeft gedaan. Bert van Stoten volgt de persconferentie van de commissie Wijfels, U hoort daar ongetwijfeld uh, heel veel meer over. U hoort daar zeker heel veel meer over, na half tien al bij Wouter Kurpershoek van de KRO. Toch, Wouter? Wie heb, wie heb je er zo over? Wij gaan... Uh, ja, ik sta nu wel open. Ja, open. zeker, natuurlijk. Ja. En wij gaan uh, uh, ook praten over uh, die aanbevelingen. Hoe maak je die banken veiliger? Die persconferentie loopt nog even. Goed, dus Blijf zitten, ik kom zo weer bij je terug. Want we gaan eerst nog even over uh, de Vira praten. Vlak voor half tien. NS en de Belgische spoorwegmaatschappij en NBS... verdedigen namelijk vandaag voor de rechter... het aan de kant zetten van de Vira's. Dat doen ze in kort geding. Ze zijn aangespannen door de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda... En over een half uurtje begint de zitting in Utrecht. Verslaggever Paul Sanders is daarbij. Uh, Paul, goedemorgen. Wat wil Ansaldo Breda? Nou, Ansaldo Breda heeft eigenlijk drie eisen waar uh, ja, de rechter vandaag een, uh, een oordeel over moet vellen. De eerste is eigenlijk dat er inzage wordt geboden in de onderzoeksrapporten van de NS. De NS heeft. Uh, een aantal onderzoeken gedaan... en heeft op basis van die onderzoeken besloten om te stoppen met de vira. Nou, uh, Anseldo Breda zeggen dat ze herhaaldelijk hebben gevraagd... om die onderzoeken in te zien, maar dat ze dat niet is gegund... en dat willen ze dus nu via de rechter afdwingen. De tweede eis is dat de NS en ook de NMBS... de Belgische tegenhanger van de Nederlandse spoorwegen... dat ze alle bestelde treinen moeten afnemen. Nou, dat zijn er nogal wat, dat gaat om een heleboel geld. Dus dat is eis twee. En het derde, en dat geldt dan met name voor de Belgische... Sporigmaatschappij op Breda wil graag weer met NMBS rond de tafel om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden voor alle problemen. Uh, en dat wil men dus via de rechter afdwingen. Ja, zit dat er nog in, denk je? Ja, dat is lastig. En dan moet ik een beetje op de stoel van de rechter gaan nou ja. zitten. En dat, dat wat waag ik toch maar niet, want daar heb ik uh, toch te weinig verstand van in die zin. Uh, de tweede en derde punt, dus als het gaat om het afnemen van die treinen, ik vraag me af of de kortgedienrechter daarvoor uh, de geschikte rechter is. Wat wel, wat wel rekening mee wordt gehouden, met name door de Nederlandse Spoorwegen, is dat men inderdaad die onderzoeksrapporten moet overgeven aan Ansaldo Breda. Uh, dat Ansaldo Breda dus inzage krijgt in die rapporten en uh, inzage krijgt in de redenen waarom de NS nu uiteindelijk is gestopt met de Vira. Maar goed, uh, dat moeten we allemaal afwachten. Over een half uur begint inderdaad hier de zitting voor de kortgedienrechter in Utrecht. En ik denk dat we over een paar uurtje veel meer weten. En dan hoort u dat van Paul Sanders uiteraard op Radio 1. U hoorde hem al, Wouter Keurpershoek gaat zo verder... Uh, mede over uh, de commissie Wijfels... die op het ogenblik nog de persconferentie uh, houdt. Uh, Wouter, wat doen jullie nog meer? Nou, misschien hebben we Wijfels zelf. Als uh, die oh, op tijd bij de, de microfoon zijn. is van uh, collega Bert van Sloten. Kroatië wordt lid van de Europese Unie. Dit weekend gaan ze daar nu wel of geen feest vieren. Een beetje niet, begrijpen we. En er treedt een nieuwe generatie hofdames aan... Oh! Wat doen die? Ja, ja. nieuwe generatie hoofddames. Ja, die heb je, die Ik had er uh, nog, no no natuurlijk. nooit over nagedacht, nee. maar, <laughs> ze zijn er wel. Daar dus. ja, horen wij alles over het, daar, straks bij jou. Wouter Keurverzoek na half tien met goede Dit is Radio 1. E. is nu het NOS Journaal, want het is uh, bijna half tien door op de consument moet weer centraal staan bij de banken. Een hypotheek- of pensioenproduct moet simpel en standaard zijn... zodat klanten ze kunnen vergelijken, stelt de commissie Structuur. Nederlandse banken onder leiding van Oud-Rabobank, Topman, Wijfels... we er altijd een ander over van Bert van Sloten... die bij de presentatie is van het rapport. De commissie vindt ook dat de risico's die banken lopen moeten worden ingeperkt.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 Het geld wordt niet over alle lidstaten verdeeld. Alleen landen als Spanje en Griekenland, waar meer dan 25% van de jongeren werkloos is, kunnen aanspraak maken op de miljarden. En een gepensioneerde Amerikaanse generaal wordt verdacht van lekken naar de media. De generaal James Cartwright heeft mogelijk details over een Amerikaanse cyberaanval op het Iraanse nucleaire programma doorgespeeld naar de New York Times. Dat melden Amerikaanse media. Cartwright ging twee jaar geleden met pensioen. Het zijn de hoofdpunten. Deze informatie is er nog bij de ANWB-Wijnland-Zwaan. Niet te hard rijden richting Assen, maar het kan ook niet, hè? Nee, het gaat vanzelf, want op de A28 van Hogevee naar Assen... daar kom je in de Vide door de 83 ste TT in Assen... tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid inmiddels 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Curpershoek. Nederlandse top-economen willen dat de banken weer dienstbaar worden. Kroatië wordt lid van de Europese Unie. Vier is daar wel of geen feest. Er is een nieuwe generatie hofdames aangetreden. En het ochtendhumeur van Niel Gun Jerli. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanmorgen in Buntschoten. Een ondraaglijke stank van verrotte vis en beschimmelde gevulde koeken vult hier de lucht. De bewoners zijn het zat. En u kunt mij volgen op Twitter, at Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenneiderland.kro.nl U hoorde het al net bij het Radio 1-journaal. De commissie Wijfels heeft daar advies overhandigd aan de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. De commissie, onder leiding van voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels, doet aanbeveling om het Nederlandse bankwezen weer veiliger te maken. Onze NOS-collega Bert van Sloten is bij die persconferentie. Bert, loopt die persconferentie nog? Jazeker. En we vallen er op een goed moment in, want de minister krijgt zojuist het rapport overhandigd. Misschien is het wel eventjes aardig om te horen hoe Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën, erop reageert. Ik denk, als ik je zo hoor spreken. Een aanjager daarvan. Het mag allemaal wel een tandje sneller en scherper. Uh, en ook een sterk pleidooi om het Europees uh, verder te brengen. Uh, dat laatste uh, steek ik ook nog een nodige tijd en energie in, zoals je weet. We hebben deze week uh, belangrijke stappen gezet om die stabiliteit ook op Europees niveau verder te verzekeren. Mm. En ook de prikkels goed te zetten, zodat iedereen weet welke risico's worden genomen, daar bewuster van wordt. Mm. En ook de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus zeer veel dank. Um, we zullen als kabinet daarop reageren direct na de zomer. Dat doen we in onze uh, wat wij noemen de beleidsbrief uh, toekomstfinanciële sector.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 De kabinet buigt zich erover, want zo gaat dat als je een rapport in ontvangst neemt. Je gaat het bestuderen en dan kom je later met een reactie. Bert van Sloten was dat bij die persconferentie. Bij mij in de studio, Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Business Universiteit in Nijenrode. U heeft uh, een half uur geleden het rapport gekregen ja. en snel doorgespit voor zover mogelijk. Heeft u de sleutel gezien die onze banken veiliger moet maken? na al die aanbevelingen. Ik heb een aantal sleutels gezien. Nu moet ik zeggen, het probleem is zo complex... dat er niet één eenduidige oplossing is. Het rapport is vooral interessant ook om wat er niet in staat. En wat er niet in staat, is de afgelopen jaar... een hele hevige publieke discussie gevoerd over het opknippen van banken. Het kredietgedeelte, het handel voor eigen rekeninggedeelte en het, en het zakenbankieren. Dat het uit elkaar gehaald moeten worden. In dit rapport staat heel nadrukkelijk. Nee, we moeten dat bankmodel, wat wij in Europa kennen... van de universele bank een bank die onder één dak alle relevante activiteiten aanbiedt... aan bedrijven en particulieren, dat houden wij bij elkaar. Terwijl het idee was juist om de risico's te spreiden. Ja. Door het uit elkaar te halen. Ja, maar de vraag is of dat uh, ook echt zo is. De grote risico's van de Nederlandse banken... zijn niet uit de handen voor eigen rekening... dan wel het zakenbank hierin gekomen... maar heel plat gewoon uit het kredietbedrijf. Te veel hypotheken verstrekt... een slechte financiële structuur van de banken... Te weinig lang spaargeld, te veel leunen op kort vermogen uit de financiële markten. Dat heeft Fortis de kop gekost, dat heeft ING de kop gekost, bijna de kop gekost. Dat heeft veel Amerikaanse schadebanken, bankenschade berokkend. Daarvoor zegt de commissie, nee, die structuur moet je laten. Alleen binnen die structuur moet je zorgen dat je veilig gaat opereren. Dit is een advies opgesteld door de top-economen van Nederland. Alle bekende namen ja. zaten in die commissie. Je zou zeggen dat dit het dan ook moet gaan worden. Dat, dat zou je zeggen. Het is natuurlijk wel... Ik moet zeggen, ik herken hier wel heel duidelijk in, in dit rapport... opvattingen als eh, van mensen van Zweden, van Wijnberg, Arnoud, Boters en Eifinger. Die, die zijn toch redelijk dicht bij hun eigen wetenschappelijke uitgangspunten geweest. Namelijk niet in wilde woede en boosheid banken maar uit elkaar kaart trekken en dergelijke... Onderzuid zeggen ze wel heel veel dingen, namelijk de banken kleiner moeten worden. Het grote probleem van in ieder geval de Nederlandse financiële sector... is dat we drie hele grote banken hebben. ABN AMRO, Rabobank en ING. Die hebben gezamenlijk zo'n 75-80 van de markt in handen. Die zijn allemaal te groot om op te vallen, want die kunnen we niet failliet gaan. Maar, en dat is iets wat we vergeten, ook te groot om te redden als het echt fout gaat... Is geregeld, als deze adviezen worden opgevolgd... dat de belastingbetaler niet meer op hoeft te draaien... voor de kosten als een bank omvalt? Dus miljarden daar, schade. Er staan wel een paar hele essentiële dingen in. Er wordt gesproken over een bail-in, zoals het dan heet. Bail-in hebben we gezien met Cyprus... dat niet de primaire belastingbetaler betaalt... maar eerst de aandeelhouder, de verschaffers en achterstelde obligaties... en dan de obligatiehouders. Maar word ik dan ook de dupe als... Uh, iemand die bij zo'n bank. Bankier? Nee, want tot 100.000 euro bent u, uh, bent u beschermd. En dat dat model hebben we dus, ja, dat blijft. Dat is ook Europese regelgeving, kunnen we dus niet in Nederland veranderen. Oké, okay, dus de mensen met 100.000 euro of tot 100.000 ja. euro hoeven zich als deze voorstellen worden Maar opgerolden. dit model is dus ook toegepast bij SNS-bank. Ik ben er een hele grote voorstander van, want alleen op die manier maak je vermogenschappers duidelijk dat banken geen gratis lunch zijn. En wat we nu eigenlijk hebben gehad, afgelopen decennia is dat je als je, ook als je gewone obligatiehouder van de bank... een gewone crediteur, je kreeg altijd je geld terug. Er was eigenlijk geen risico om uh, ja, aandeelhouder te willen zijn, te beleggen? Nou, aandeelhouder wel, want, want aandeelhouders van ING en SNS... die zijn toch wel een flink deel van hun geld kwijtgeraakt. ABN AMRO aandeelhouders zijn gewoon genationaliseerd... dus die hebben wel wat teruggekregen. Maar ook ten opzichte van wat het was heel beperkt. Nee, Het gaat mij er met name om dat je de crediteuren... Houders van obligaties, houders van achterstelde leningen, de, de participatiecertificaten van de SNS, dat die dus nu aangesproken gaan worden in dit model. Dat was een befaamde nieuwe template van Jeroen Dijsselbloem. En dat zet deze commissie dus door en ik vind dat een heel belangrijke. Een uh, ander belangrijk punt is ja? het weer consumentgericht denken bij de banken. Hoe wil de commissie commissiewijfels ja. dat voor elkaar krijgen en wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik, ik, ik vind dit um, het politiek correcte ge, gebazel. Banken moeten klantgericht worden. Zonder klant kan geen enkel bedrijf bestaan. Wat banken afgelopen jaren hebben gedaan is misschien wel te klantgericht zijn. Want ze pompen de consument vol met de hypotheken... financiële producten die ze niet begrepen. Ik vind klantgericht zijn... een bank moet een, moet een afweging maken... tussen enerzijds het belang van zijn verschaffer zijn eigen vermogen en de crediteuren... aan de andere kant het belang van de klanten... Je kunt het nou ja, dus de... hebben over klantgerichte banken. Nou, Klantgericht ja. wil denk ik zeggen, of daar er wordt waarschijnlijk mee bedoeld... dat een bank duidelijk moet zijn. We hebben met z'n allen natuurlijk heel veel onduidelijke bankproducten gehad. Hypotheken ondertekend die we niet begrepen. Constructies ja. gezien. En daar ook blind onze handtekening onder gezegd. En dat moet ja. veranderen. Nou ja, Mag dat, niet je meer... die, dat je een hypotheek niet op de laatste punten komt komen begrijpt. Eerlijk gezegd doe ik dat nu na een paar keer gedaan te hebben, een beetje. Waar het mij om gaat is dat die bank. Het is wel verstandig. De cons ja, nee, het is heel belangrijk dat je weet wanneer je uit je huis gezet wordt <lacht> nee, en dergelijke. Ja, maar waar het mij om gaat is dat de bank de consument geen hypotheek verstrekt. die hij eigenlijk niet kan terugbetalen. En dat is iets wat de Nederlandse banken de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Trouwens ook de Rabobank van meneer Wijfels. Massaal aflossingsvrije hypotheken beleggen in box 3. Daar gaat de commissie trouwens aan voorbij dat het Nederlands financiële systeem. Stimuleert dat wij ons volladen met schulden. Wat een van de oorzaken is dat Nederlandse banken in de problemen zitten nu. Uh, ik vind het op zich heel goed dat je met eenvoudige producten komt. Ik denk dat, zoals Albert Heijn, ook Albert Heijn, de Euroshopper heeft bij wijze van spreken: gewoon recht toe, recht aan, dit is het dan, is het denk ik heel goed dat een bank een eenvoudig product heeft. Waar het mij om gaat, is dat een bank ervoor zorgt dat mensen op de lange termijn verstandig met hun geld omgaan. Dus een hypotheek geven op je huis, prima. Maar maak een financieel plan waarin duidelijk wordt dat de klant ja. dat moet aflossen. En breng als starter geld mee. Ja, dat is een, een, een nogal je heftige... Even, even voor de duidelijkheid. Het idee zou zijn dat je nou ja, bijvoorbeeld 20.000 euro zelf moet inleggen... Voordat er al überhaupt nee, over een hypotheek... 20 procent, 20%, 20%, ja. 20%, ja. Voordat er nee, überhaupt dat over een hypotheek dat, gesproken uh, kan worden. Uh, die jeugdgestartjes die ik op Nijrode tegenkom... die een huis gaan kopen van drie ton, 60.000 euro. Mogen meenemen. Hoe realistisch is dat? Nou, um, in landen om ons heen de, is dat nog steeds gebruikt. En onze ouders hebben het ook allemaal gedaan. Alleen, in, in een samenleving waarin de studenten uh, schulden oplopen als ze studeren. waarin het altijd zo is geweest dat. dat... Wij in Nederland zijn een voor de particuliere consumenten. Altijd, historisch gezien een leensamenleving geweest. We sparen ook wel veel, maar voor het huis kopen hadden wij een leencontract. En dat verander je niet, 1, 2, 3. Daar gaat dus wel een paar generaties overheen voordat je daar anders mee omgaat. Banken maar het is wel de sleutel, toch? Het als, het voor, als het zou van lukken. De sleutels, het is één van de sleutels waarmee je de financiële kwetsbaarheid van gezinnen enorm zou reduceren. En van banken. Oh, en ook, ook van banken. En waarmee en daar je dus praten we over. problemen van restschuld. Nee, maar hier heb je een gedeeld belang. De bank heeft minder risico. De consument die een huis koopt met 125% executiewaarde in 2008... die nu dus 20% onder water zit... die had je met deze regelgeving uh, kunnen, kunnen redden. Het probleem is natuurlijk wel... we komen met dit soort fantastische plannen... nadat al een kalle verdronken is. Hè? Het raar is wel, hè? tien jaar geleden, acht jaar geleden... hadden we nooit kunnen bedenken dat we dit onderwerp zouden bespreken. De banken waren in onze beleving... Onwankelbaar. Nou, zo onveilig. Nou, nou, daar Bij zijn wel discussies hè, over Bij ja, ja, ja. Je ging naar de bank, daar kreeg je, je hypotheek, daar kreeg je je lening, een bedrijf kreeg zijn Zeker, lening. Ja, dat je maakte je geen seconde zorgen. Het is allemaal dramatisch veranderd. Ik moet zeggen, ja, het was ook niet, niet correct, politiek correct om het erover te hebben. Ik heb in 1998 keer, toen werkte ik nog voor een onderdeel van de Raambank, een keer in een vaktijdschrift artikel geschreven dat het beter zou zijn iets aan hypotheekaftrek te moeten doen. Dat heeft mij bijna mijn kop gekost. U werd uitgelachen. Nee, was, was, was maar het uitlachen beperkt gebleven. Ik kreeg een, een, een woedende directeur communicatie aan de lijn. Die zei: Van jij schrijft nooit meer dat soort stukjes. Dat is niet goed voor jouw carrière. Ik bedoel, je hebt wel gelijk, maar wij verdienen ermee. Dus we gaan dat nog niet hardop zeggen. Maar. Is het mogelijk om in een kort aantal jaren zo'n enorme omslag te maken als het gaat om hoe wij tegen banken aankijken en hoe banken moeten functioneren? We hebben, we hebben Ondanks deze aanbeveling. Deze, deze ontwikkelingen in het bankwezen zijn begin jaren 90 begonnen. Toen zijn we begonnen met spaarhypotheken, beleggingshypotheken en dergelijke. Als je 20 jaar hebt opgebouwd, dan moet je er dus ook van uitgaan dat je minimaal 10, 15 jaar bezig bent om. Zeg maar de manier van denken over geld, de manier van denken, over omgaan met je pensioen, met je beleggingen. Om daar een ingrijpende verandering in teweeg te brengen. De jonge generatie die krijgt nu een koude douche. Ik heb het gisteren met mijn zoon over, die is 17, die gaat studeren. Ik zeg tegen, maak nou zo min mogelijk schulden. Want als je klaar bent met studeren, moet je huis gaan kopen. Dan moet je ook nog geld meenemen om een huis te kunnen gaan kopen. Misschien en je krijgt minder pensioen je krijgt minder pensioen. Maar hij moet ook 50 jaar werken. Ik uh, denk wel dat het zo is dat uh, in Nederland de huurmarkt door deze ontwikkelingen enorm enorme impuls kan krijgen. En dan zit je met een ander probleem. Er is in Nederland allemaal leuk om die hypotheekplannen te wijzigen. We hebben in Nederland nauwelijks een commerciële huurmarkt, waar je in de grote steden kun je eigenlijk niet gewoon een huis huren. Want dan moet je dat via woningbouwcorporatie doen waar je tien jaar op de wachtrij moet. Ik merk nu al in dit gesprek dat het enorm breed is. Ja. Al die aanbevelingen gaan Klopt. alle kanten op. En uiteindelijk, de gewone consument heeft nog steeds niet heel veel duidelijker gekregen wat er gaat veranderen. Behalve dan als het om zo'n maatregel gaat dat je je eigen geld mee moet brengen als je een hypotheek wil. Maar het blijft toch abstract. Want wat ja. u zelf al. ook al zegt, hoe ga je nou merken dat een bank klantvriendelijker is? Nou, dat ga je niet merken. En het moet wel. Nou nee, banken zullen met standaardproducten gaan komen. Nee, ik denk dat de consument de bank gaat ervaren... als minder klantvriendelijk. Een bank die minder raamhartige hypotheek geeft... weliswaar in het belang van de klant... wordt door de klant niet als aardig ervaren. Tot slot is vandaag de dag dat alles anders wordt voor die banken... als al die aanbevelingen worden opgevolgd. Veranderingen, maken, veranderingen moet gaan maken. altijd geleidelijk en pas over twintig jaar... Als we allebei lang en breed gepensioneerd zijn, zullen we constateren dat 2013 of 2008, zo u wilt, het jaar van omslag is geweest. Jaap op Koele dank u wel. Hoogleraar corporate finance. Een, een mond vol, eigenlijk aan ja, de he? Business Universiteit van uh, Nijro. De goede reis terug tot dienst. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Door het natte en koude voorjaar hebben we waarschijnlijk veel minder last van de eikenprocessie rups. Wat betekent de slechte lente voor de wespenplaag? Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit heeft het antwoord. Nou, de verwachting is dat de wespenoverlast uh, echt laat zal zijn dit jaar. Net zoals dat heel veel dingen in de natuur laat zijn. Dus eigenlijk pas in de tweede helft van augustus dat echte limonadewespen tevoorschijn gaan komen. En het zou best wel kunnen zijn dat er flink minder zijn... omdat de omstandigheden voor de koningin heel slecht zijn geweest in het uh, vroege voorjaar. Wat eigenlijk obsessierupsen betreft is het helemaal niet zo zeker of het echt minder zijn. Uh, er zijn regio's waar het minder is, maar er zijn zeker ook regio's waar het uh, al veel meer is. En het komt vooral omdat het ook, ook die rupsen heel erg laat zijn. En dat de nesten, en dat is het moment waarop ze ook overlast hebben, uh, veroorzaken. Dat komt pas echt wat later. Heeft u een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan, of mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland. Het kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Buntschoten. Marcel Dekker. Mevrouw van Diermen, waar ruikt het nou naar? Erger dan een lijkenlucht vind ik het. Ja. ja. Ik weet niet of u wel eens een lijkenlucht heeft. Nou, helaas nog niet. Nee, nou, Hoop me niet uitkrijgen, want je proeft dus zelfs. Roel ben je er wel eens misselijk van geworden? Ja, ja inderdaad. Mede gemalen. En plus dat je s'nachts soms wakker ligt dat je gewoon niet in slaap kan komen. Het, het dringt overal doorheen. Doe je, doe je, niet alleen buiten, maar ook gewoon je slaapkamer in. En dat kost je gewoon een stuk nachtrust als, als er echt de echte wind verkeerd staat. Ja, want de wind moet wel verkeerd staan, hè? De wind Noord-Noord-Oost is, is op zijn ergens voor ons. Ja. Voor ons, hoor. Is de wind pallo oost dan heeft het dat gedeelte van dorp en het centrum van dorp. Een ondraaglijke stank wordt er over dit dorp heen geblazen waar de twee omwonenden waar we zojuist mee spraken verschrikkelijk veel last van hebben uitgebreid door die centrale waar we nu naar kijken vanaf het dijkje. Uh, Rickert Heijnen, fractievoorzitter van de Christelijke Arbeiderspartij, wat is dat voor centrale? Dat is een uh, biogascentrale en uh, een biogascentrale op zich is een, een heel goed uh... Het is een heel goed uh, ding. Uh, die maakt van afval maakt die, uh, gas of, of elektriciteit. Alleen, zo'n ding behoort niet uh, bij een woonwijk te staan, uh, vinden wij. Uh, hij staat nu vlak bij een woonwijk. En, uh, ja, de beste plek voor zoiets uh, dat is eigenlijk de Maaslakte, uh, uh, ver van uh, de bewoonde wereld, waar gewoon uh, heel goed werk verricht kan worden. Ja, wat u liet mij het kaartje zien en het hele noord, nou, wat is het? noordwesten van, uh, van het dorp heeft er uh, last van. Een cirkel van ongeveer 700 meter rondom die centrale uh, die heeft daar last van. En dan echt in het hart van het dorp. En als je ziet uh, waar de klachten vandaan komen, want we inventariseren natuurlijk waar de klachten vandaan komen, dan is dat echt zo'n zo zo bijna 300 klachten per jaar van mensen die uh, gewoon last hebben van de stank. En, en uh, als het mooi weer is de deuren dicht moeten doen, uh, niet buiten kunnen zitten in de tuin met barbecue of zo, en dan wordt er geadviseerd van uh, doe dat maar bij, uh, bij je kinderen. Want, uh, als je dat... We zijn echt even teruggelopen, want als je verder het dijkje oploopt, dan is de stank echt ondraaglijk, hè? Uh, de omwonenden waren er zat. De provincie Utrecht ging uh, onderzoek doen. Uh, de resultaten daarvan worden vandaag bekendgemaakt. En dan zeg ik tegen u, nou die provincie die gaat natuurlijk niks ontdekken. Want dit is hun kindje. Ja, het is, het is de power van de provincie. Dus het wordt gewoon wel heel moeilijk. En we hebben, uh, de verwachtingen zijn ook niet zo heel hoog bij ons. Hoor, dat het uh, gunstig uitvalt. Kijk, als uh, uh, 300 mensen uh, uh, allerlei uh, fysiologische uh, ruiken... Het ja, zijn er heel weinig, hè? Uh, ja, nou, het zijn er toch voor die omgeving hartstikke veel... Aan de andere kant, 4000 huishoudens hebben er profijt van. Dat is heel goed. Ja, maar als dat de kosten gaat van het woongenot van, uh, van een, een heleboel uh, omwoners... dan denk ik van uh, waar zijn we mee bezig? Dat, dat hoort niet zo. Nee. Uh, wij behoren voor de belangen van de omwoners uh, op te komen. Ik heb begrepen van de provincie uh, uh, Utrecht dat ze er nog meer willen bouwen. En dit zou hele slechte publiciteit zijn hè? als ze met resultaten komen die heel negatief zijn. Daar ja, heb je uh, volkomen gelijk in. Maar ja, goed, het is niet de eerste die het dicht had. Uh, in Koeverden is het ook een keer dicht gegaan. Uh, dus er zijn meer bi biogascentrales waarvan de provincie zegt van ja, maar dat kan niet. Uh, en, uh, ja, het is niet onze inzet, maar uh, onze inzet is gewoon uh, stankvrij, stankvrij produceren. Ja. Mevrouw Van Diermen, u uh, wordt daar echt uh, verschrikkelijk ongelukkig van, kan ik me zo ja, voorstellen. Dus, ik ben ook bang voor mijn gezondheid. Ja, ja zonder meer. Want je eet niet meer. Als er stank op je aan is, kun je niet eten. Want dan word je kotsmis, komt alles eruit. Er ja. gaat gewoon de weg de koelkast in. En je slaapt nu, meer, want je wordt er wakker van. En je kunt niet slapen, want je heel huis stinkt. Ja. Roemers, uh, stel dat die resultaten van de, Utrecht, uh, nou, de provincie Utrecht nou tegenvallen... en dit ga, mag gewoon doorgaan, wat gaat u dan doen? Nou, we gaan in ieder geval onderzoeken of er inderdaad schadelijke gevolgen kunnen zijn ja, voor de menselijke gezondheid. Particulier onderzoek. onderzoek, denk ik. En, en ja, ik vind ook nog het explosiegevaar. Stel dat er ooit een keer wat gebeurt. Ik heb een aantal rapporten opgevraagd. Nou, er is zeker niet ondenkbaar dat er toch een gevaar is dat er een keer een incident uh, gaat plaatsvinden. Zeker ook zoals uh, meneer van de Groep reageert op klachten. Dan denk ik van, hij gaat daar vrij laconiek mee om. Ja. Dan, dan vrees ik het ergste. Nou, rotte vis, gisteren brood en tranen. Misschien een uh, leuk idee voor een nieuwe serie van de EO. Dank u wel. Zij Marcel Dekker vanuit Buntschoten. Zometeen Kroatië treedt na jaren wachten echt toe tot de Europese Unie. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... Zo'n drie kilo zand hebben ze uit zijn buik gehaald en hopelijk knapt hij nu weer een beetje op. Happy Feet, de verdwaalde pingwing in Nieuw-Zeeland, is voor de derde keer geopereerd. Vandaag, op deze dag in 2011, gaat Happy Feet opnieuw onder het mes. Dierenvrienden sparen kosten nog moeite om de in Nieuw-Zeeland gestrande pingwing te redden. Kees moeilijker, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, kijkt er met verbazing naar. Dat was overal in het nieuws. Ja, ik ben natuurlijk een vogelliefhebber, dus ik heb dat met, uh, met belangstelling uh, gevolgd. Bijzonder bezoek in Nieuw-Zeeland. Voor het eerst in meer dan 40 jaar Dook daar deze week een jonge keizerspingwin op. Een wandelaarster vond hem op het strand ten noorden van de stad Wellington. Vogels die uh, raken, of ze nou vliegen of niet, wel eens uit de koers. Daar is dan iets mis mee. Ja, of ze hebben gewoon de pech dat ze in een storm terechtkomen. Of in een foute zeestroming. En dan... Uh, ja, normaal gesproken uh, verdwijnen die dan, die gaan dood. Die uh, zinken naar de bodem van de zee of spoelen dood aan op het strand. Ja, deze die, uh, die is levend aangespoeld en uh, in een hele vreemde omgeving natuurlijk... voor een dier van de Zuidpool. Ja, dat gebeurt, hè? shit happens. Hier zit Happy Feet, zoals hij genoemd is, nu. In deze koelkast in de dierentuin van Wellington. En er is een, een beroemde maagdarm leverarts, John Wyatt, bijgehaald om hem te opereren. Dus er kostte nog moeite gespaard om dat beest uh, in leven te houden. Zo'n 120.000 mensen volgen hem via de webcam. Ja, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Penguins uh, zijn hele leuke tot de verbeelding sprekende dieren. Ze hebben zelfs iets menselijks. Als die, die op hetzelfde strand een diepzeevis had gelegen... Uh, happend naar adem, dan uh, waren de mensen met een boom omheen gelopen. Hij hadden gezegd, behalve een vieze enge vis. Maar ja, Pingwin is een ander verhaal, dus dan ga je emotioneel handelen. En dan doe je dit. Zo'n drie kilo zand hebben ze uit zijn buik gehaald... en hopelijk knapt hij nu weer een beetje op. Happy Feet, de verdwaalde pinguïn in Nieuw-Zeeland... is voor de derde keer geopereerd. De koningspinguïn is zo aangesterkt dat hij terug kan naar Antarctica... de vrije natuur in. Happy Feet is finally happily free. Ze hebben hem een stukje op weg geholpen, op een schip. Natuurlijk met een zender uitgerust... Vergeet niet, dit was natuurlijk allemaal te zien uh, live op internet en op het nieuws. En uiteindelijk is die en, uh, hij overboord verkieperd en er is nooit meer wat van vernomen. Nu geeft dat zendertje al dagenlang geen signaal meer af. De lieveling van half Nieuw-Zeeland is dus mogelijk iets ergs overkomen. En dat zou natuurlijk wel passen in zijn levensstijl. Ik denk dat hij gewoon doodgegaan is en afgezonken. Wat eigenlijk... Uh, Eerder had moeten gebeuren, maar ja, dat had deze keizerpinguïn niet uh, kunnen voorzien. Ik vind het met name zielig dat, dat, dat zo'n beest dan, dat er erg mee gesold wordt, terwijl je terwijl er eigenlijk tegen beter weten in is. Ik denk dat het uh, dieren geen uh, plezier aan beleefd heeft, maar uh, vooral uh, de mensen die daarmee bezig waren. U hoorde Kees moeilijker over Penguin Happy Feet, die vandaag dus in 2011 volledig het wereldnieuws beheerste. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het is aftellen geblazen in Kroatië. Na tien jaar kandidaat lid te zijn geweest, treedt het Balkanland dit weekende toe tot de Europese Unie. Onze correspondente Mitra Nazar daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Feest, feest en nog eens feest, neem ik aan. Nou, niet zo overweldigend uh, als je zou verwachten misschien. Het, uh, het gaat geen volksfeest worden zondag. Uh, regeringsleiders zijn, zijn wel uh, in opperbeste feeststemming uiteraard. Uh, die hebben er uh, zo lang naartoe geleefd uh, en, en zijn blij dat ze eindelijk mogen toetreden tot de grote Europese familie. Maar onder de bevolking uh, leeft het toch niet zo op die manier. Um, mensen zijn een beetje sceptisch. Uh, ze hebben vooral het gevoel, uh, eerst zien, dan geloven. Kijken of het echt zoveel beter gaat worden... Uh, in Kroatië. Want ja, het land is er niet uh, bijster goed aan toe. Maar ze zien, ze zien ook dat de EU uh, het, het, het niet meer het paradijs is uh, wat het ooit geweest was. En, en, dus ja, terwijl zondagnacht wordt er vuurwerk afgestoken boven ja. Zagreb, uh, gaat het leven voor de meeste mensen, uh, denk ik, gewoon door. Maar het is dus niet zo dat maandagochtend, als de Kroaten wakker worden, dat de zakken met geld op de stoep klaarstaan vanuit nee? Brussel. Nee, nee, dat, dat, dat denken sommige mensen. Er zijn wel wat misconcepties ook. Uh, ja, er komt toch uh, 11, miljard, komt er 11, miljard, komt er 11 miljard vrij, ja, ja, er komt 11 miljard euro aan fondsen, EU-fondsen speciaal voor Kroatië. Vrij maar, die zijn verspreid over de komende zeven jaar. Dat betekent uh, niet dat het geld meteen op de stoep staat. En daar moeten de Kroaten natuurlijk ook wat voor doen. Hè? Uh, bedrijfjes, uh, ondernemers, die moeten aanvragen indienen en daar wel aanspraak op kunnen maken. Um, ja, dus, dus uh, het zal niet meteen, ze zullen er niet meteen iets van merken maandagochtend. Het enige wat ze bijvoorbeeld wel kunnen doen is inloggen op een, op een banendatabase uh, voor, voor werkzoekenden in de EU. Dat betekent dat ze ook naar banen kunnen gaan zoeken in andere EU-landen. Maar dat betekent niet dat ze bijvoorbeeld in Nederland kunnen gaan zoeken naar een baan. Of in Duitsland of in Frankrijk. Want, want waarom niet? de grote EU-lidstaten hebben uh, besloten om daar nog een aantal jaar mee te wachten. Om de arbeidsmarkt voor, voor de Kroaten te openen. Natuurlijk ook na hun ervaringen uh, met uh, Roemenië en Bulgarije. Uh, dus de komende twee jaar zeker. Uh, zal, zal er nog, nog een heleboel op slot uh, blijven voor de Kroaten. Wat dus ook al he, toch een beetje een teleurstelling is voor, voor veel Kroaten... Die, uh, die dat wel als, uh, ja, als lichtpuntje zagen. He, misschien, misschien zouden ze naar andere EU-landen kunnen gaan... Om, om wel een baan te vinden, want de werkloosheid is torenhoog in Kroatië. Maar je zegt dus eigenlijk dat het uh, toetreden van Kroatië... niet het begin betekent onmiddellijk van een uh, onverwaardelijke liefde... tussen de Kroaten en de rest van de Europeanen. Het is, het is een, een beginnende liefde misschien. Um, uh, nee, ze zijn, uh, ze zijn afwachtend. En, en nog steeds uh, 30% van de Kroaten is uh, tegen uh, de EU-toetreding. Dat is een percentage wat al jaren stabiel is. Dus uh, de, uh, ja, het is niet uh, overweldigend. En dat heeft vooral natuurlijk ook te maken met hoe het op dit moment in, uh, in de EU gaat... Maar over het algemeen zijn de Kroaten het er wel over eens dat, dat, dat er geen weg terug is. En dat het uh, er in ieder geval niet slechter op kan worden uh, voor de Kroaten. Omdat de economische situatie op dit moment in Kroatië... een van de slechtste van de Europese Unie is. Maar jij staat in ieder geval wel naar het vuurwerk te kijken. Zonder gaaf. Nou, absoluut. En al die belangrijke Europeanen die daar dan uh, naartoe komen. Mitterrand Nazar, was dat vanuit Zagreb over die toetreding van Kroatië dit weekende tot de Europese Unie? Zometeen, na tien uur, gaan wij door hier bij de KRO met Goedemorgen Nederland. En dan hebben we het onder meer over een nieuwe generatie hofdames. Die bestaan echt en die doen ook heel belangrijk werk. En ook nog het ochtendtumeur van Neil Gunjerli. Dat is dus allemaal in het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland, na tien uur.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 Of bel voor hulp en advies 0900-126-2626. Vijf cent per minuut. Een veilig thuis. Daar maak je het toch sterk voor? KPN introduceert KPN1. De één een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet... in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. KPN1 is één contract, één factuur...